Said that I can't hold on. There's no easy way. It gets hard. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Annemarie Rozing met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zijn dit jaar voor het eerst officieel aanwezig geweest... bij de herdenking van het bombardement van de Japanse stad Hiroshima. De Amerikanen verwoesten de stad in augustus 1945 met een atoombom. Later gebeurde dit ook met de stad Nagasaki. De bombardementen zorgden voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Ook de staatssecretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon... heeft als eerste VN-chef ooit aan de herdenking deelgenomen. Het aantal aanslagen en het aantal slachtoffers daarvan is gedaald. Vorig jaar pleegden terroristen 11.000 aanslagen... waarbij een kleine 15.000 doden vielen. In 2006 waren er bijna 8000 slachtoffers meer. De aanslagen werden in 83 landen gepleegd, zo meldt het jaarlijkse terrorisme-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het rapport vormt Al-Qaeda in Pakistan nog steeds de grootste bedreiging voor de VS. Maar verliest het terreurnetwerk in de islami islamitische wereld aan steun. Hun terroristen pleegden vaak lukraak aanslagen en zo werden er ook veel slachtoffer. Oliemaatschappij BP heeft cement gestort in de lekkende boorput in de Golf van Mexico. De komende dagen moet blijken of deze maatregel afdoende is om het lek definitief te dichten. Wekenlang is BP bezig geweest met het dichten van het lek. Dat voor de grootste olievervuiling uit de geschiedenis heeft gezorgd. In Finland zitten tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit door een zware storm gister. Veel persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan, maar de schade is groot. Energiebedrijven zeggen dat het dagen kan duren voordat iedereen in Finland weer stroom heeft. Het was de tweede zware storm in minder dan een week tijd. Sommige mensen zitten daardoor al sinds afgelopen vrijdag zonder elektriciteit. Het herstel daarvan loopt door de nieuwe storm vertraging op. En dan het weer, opklaringen en plaatselijke kans op mist. Het koelt af naar 8 graden in het oosten tot 12 graden aan zee. Overdag zonnig en overal droog. Het wordt 21 tot 24 graden.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 It is Like I should be getting somewhere, somehow. Need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 Of er ergens iets zit van de jongens in ons Die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat smart was of wit Ik heb tranen gelachen, anders zo gedaan En tenslotte tevreden, de licht uitgedaan